Goedemorgen, ik ben Nielke Teertscha en dit is het nieuws van NOS op 3. Het waait zo hard dat sommige testlocaties dicht zijn. Bij die in Beverwijk, in Zuidland, bij Rotterdam en in Vlissingen kun je vandaag geen wattenstaven in je neus laten steken. De teststraat in Vlissingen bestaat uit tenten en is dus niet erg stormbestendig. En het gaat wel hard waaien, vertelt weerman Marco Verhoef. Onweer en hagel is mogelijk en ook zware windstoten, want de wind speelt ook een belangrijke rol. In de kustgebieden waait het zelfs stormachtig windkracht 8 en die wind gaat langzaam draaien naar een westelijke richting. Niet alleen het weer heeft vandaag invloed op het testen. Vanwege de dodenherdenking gaan vanavond de telefoonlijnen van de GGD eerder dicht. Mensen kunnen tot half acht bellen. In Mexico's stad zoeken hulpverdiensten naar overlevenden na een groot metroongeluk. De metro stortte meters naar beneden toen een viaduct instortte. Minstens twintig mensen overleefden het niet. Tientallen raakten gewond. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren... al zouden buurtbewoners al langer bang zijn dat de boel zou instorten. Bij het kampioensfeest van Ajax is een persfotograaf mishandeld, meldt het parool. De Amsterdammers werden afgelopen weekend langst kampioen en daarom vierden duizenden supporters feest bij de Johan Cruijff Arena. De fotograaf zou in zijn rug zijn getrapt en een vol bierblik tegen zijn hoofd hebben gekregen. Langs de Waddenkust bij Groningen zijn de laatste tijd honderden dode vogels aangespoeld. Oorzaak? De vogelgriep. Een speciaal team is bezig met het ruimen van de vogels. Zo extreem hebben ze het nog niet meegemaakt. Vorige vrijdag zijn hier 150 brandganzen, dode brandgansen geruimd op deze schermdijk. Meeuwen, koudjes en ook af en toe wel wat buizets. Ja, Dit is wel extreem. Het opruimen gaat waarschijnlijk nog de hele maand duren. Het weer, wint dus en buien, soms met onweer en hagel. Vanmiddag komt de zon er wat vaker doorheen. Het is een op of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat Fiede tussen knalpend Kooimeer en Akersloot. Vijf kilometer met een half uur op onthoud. Daar is rommel op de rijbaan gewaaid. Twee van de drie rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 covered my Self destruction, baptisms of fire. Goedemorgen mensen. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen Jaap. Goedemorgen. Oh, wil wel even netjes openzetten natuurlijk. Want anders dan, uh, op, dan hoor ik niks. Tino zat uh, op vier en niet op drie. Maar goed. Uh, ja, stemmig beginnen maar eventjes uh, mensen. Ja. Want... Goedemorgen welkom bij de Kandegwalshow. Ja. Uh, helaas uh, moet Ger ontbreken vanwege een persoonlijk overlijden. Zijn broer Boudewijn is helaas overleden. Die gedenkende wij, want wijn, kennen wij allemaal. Ja. Bijzonder mens. Ja, zeker. Nog met hem uh, een paar mooie tripjes gemaakt. Want uh, zijn toenmalige vrouw Grace... die werkte destijds bij de KLM. Dus Boud kon ook IPB vliegen, net als ik. Mm -hmm. Dus uh, ik ben ervan met Boudie naar Glasgow geweest. Schotland. Glasgow. Glasgow? Dat soort tripjes, jongen. We, we, we waren er angstiger dan uh, in Central Park om zeven uur avonds in Glasgow. Ja? Op zaterdagavond. <laughs> ja. Ja. Ja. Kwamen we in het hotel aan, dachten we althans. Maar uh, ik <kwijnt> heb een gebouwd, ik heb een adres gekregen. Ja. Ik moest alles nog met adressen. Dan je geen internet en zo. Uh, ik zeg, gewoon een merkwaardige hotel. Ja, typisch uh, Engelse-Schotse entree, denk ik dan maar. Ja. En uh, dus ik kijk waar dit bar is. Uh, can I help you love? Ik zeg: Ja, we zijn check in. Check in <laughs> <laughs> de check-in. Check-in voor wat? Dit is een hairdresser. GELACH komt gaan. Ja, ja, ja. Ik ken hem dan uh, van de zogenaamde Gerlog loge We hadden daar zat een, uh, oh, ja. zaten een aantal van die oude uh, klakkers die dan achter het stuur hebben gezeten. Die kwamen dan in de Gerlogbocht bocht en daar was ja. hij er één van. En ja, daar hadden we vaak over de simka Want de, de simka's ja, dat Simca. waren eigenlijk ja. mee, mee verbonden en verknochten op, op, op een bepaalde manier. En er zat ook nog een andere kant, kan ik me nog herinneren. Want hij uh, maakte ook deel uit met die band van Bert Davies. Ja. ja. Uh, als bassist uh, en ik uh, zie hem dan uh, ook uh, daar nog als ooit uh, staan in Café 4. Ook echt met die bassist. Het uh, ja. is geweldig. Ja. Wel een luie bassist. <laughs> luie ja. bassist. Ja. Ja, nee, maar, maar veelzijdig, uh, dus ook. Veelzijdig. Ja, ja. Ja. Muzikaal. Ja. Cameraman, hij... Ja, coureur. Coureur, ja. Uh, uh, uh, uh, vormgever, ja. Maar vooral levensgenieter, laten we daar ja, ja, zeker, ook... Ja, zeker. Uh... Een van zijn mooie stunts vind ik ook... voor dat volgende plaatje komt, Jaap, natuurlijk... Uh, dat hij met de Erik kistenmaker destijds uh, zich zo had opgewonden... over het feit dat, en klaarblijkelijk stonden die luiden... elke keer op dezelfde plek, die ja. snelheidsmeters van de politie... Ja dat hij besloot met Erik daar wel wat aan te doen. Op een gegeven moment hebben ze de nodige hondenstront uh, verzameld. <lacht> dat ze genoeg hadden in een ik vond het emmer. Nu wel aankomen. Ja, ga door. En toen zei ze, omdat ja. die, nogmaals, die lui elke dag op dezelfde plek daar stonden, hebben ze daar in het uh, donker die emmer shit gelegd... om vervolgens te constateren dat het wel effect sorteerde. Want ze hebben daar nooit meer op die plek gestaan. Dus dat vind <lacht> ik wel een ook typische body stunt. Ja, veelzijdig dus. Veelzijdig, maar. absoluut. <lacht> ja, ja ja, ja. Uh, ja maar, denk, uh, de, maar die twee kon je ook wel voor een grap wel sturen... voor een uh, goede practical joke. Ja, uh, die jongen. twee uh, kistelmaker ja. en loogman... Ja, dat, dat waren wel de, de vier handen op hun buik. He. Ja, de loogmannen okay. sowieso bijzonder volk natuurlijk. Want ze <laughs> hadden ook altijd wel iets met uh, weet rijden. wel. Gerritje... gerretje vroeger... Ach. moest altijd alle rotklussen opknappen voor Boudy en voor Bert. Oh. Dus uh, oh. zo kon het gebeuren dat uh, Ger uh, onder een paar stroobalen op de racebaan, op de track, oh. ja. zich uh, had verstopt... Uh, ja. God weet waarom of waardoor. En, uh, dat soort trucs weet je. Gerritje ja. werd altijd overal op uitgestuurd. Op een gegeven moment. Een soort uh, kenner eigenlijk. Soort kenner. Maar maar soort eigen spijf. Spijf. De beide broers waren toch wel een soort van waaghalzen. Ja. Want bouwt had ook... Toen Toentertijd een, op een gegeven moment een rode Ascona. Ik heb heel veel auto's gehad. Maar een ja. rode Ascona waar die ook ongelooflijke stunts mee uit Achtwiel aangedreven. Achterwiel uiteraard. Zoals ja. Het was een echte ja. auto, ja. behoor te zijn. Ja. Dus ja, geweldig, man. Ja. Mooie herinneringen ik vond, aan de bouw. Wat ik, ik ook als weet, dat we in de kisten maken en bouwen... Wat ook. dan zaten we bij de Bastille buiten het terras tot nog van Han en ja, ja. Dan zaten we daar buiten en dan kwamen ze altijd met die autootjes langs. Dan ja. stopten ze even <laughs> voor de Bastille... Ja. En dan, gingen ze, dan wilden ze ons, dan zaten we daar gerust een biertje te drinken. En dan Echt? reden ze... <laughs> Ja. Reden ze weg het hele terras onder de rubber en onder de rook. Ja. Dat was wel even gedacht. Zeg. Ja, dat was fantastisch. Ja. Uh, dat deden ze dus ook, ja. ja. <laughs> Mooie tijden, ja. jongens. En die komen niet meer. Helaas, en... maar wel in onze memory forever. Ja, daar spelen, zullen ze nog een ongetwijfeld een rol in ja, spelen. Zullen we dan toch nog even een stukje muziek uh, doen? Hier. Dat lijkt me altijd wel uh, welkom op dit uh, moment van de dag. Carly Simon. Laten we wel even welkom zo'n ja. nummer op de eh, dag van vandaag. Cardi. Ja. Cardi nou, 4 mei, jongens. Wat zeg jij? 4 mei. Ja, 4 mei. Ik, zat, ik keek net in mijn agenda en er zijn uh, vijf mensen die ik ken... ...zijn op 4 mei jarig. Ja. En dan komt er nu dat, een, ik, ja. Dat ja. is ook best ja. waardeloos eigenlijk? Mijn collega je ook vandaag jarig. Toch? Best, ja. ja, ik weet niet hoe dat... Je vergeet ja. het ook nooit op een of andere manier met dat... 4 mei. Nee, zoals mijn aangening. dochter is geboren op, uh, op 9-11. Dat vergeet je ja, ook niet snel. Nee, niet. Ja, ja dat is. Nou. Sommige data vergeet je niet. Maar 4 mei, om dan s avonds, uh, heb je s'avonds een feestje thuis? En dan moet je, je moet in ieder geval twee minuten in je mond houden. Voordat je witteballen ja. ja. ja. in de, de ervaring kunnen. Dus ik hoop niet dat er voetbal-enthousiastelingen komen op je feest, want dan gaat het sowieso niet lukken. Maar ja, ik zie niet, uh, ik zie niet je bij 10 of 12.000 ja. mensen in nee. de tuin staan, hoor, geloof dat ik. Dus, wel, uh, hoor. Ja, past ja, dat past wel, hoor. Ja, past dat wel, ja. ja? ja. Nee. <laughs> was, jij vroeger, was jij vroeger geabonneerd op de Donald Duck, uh, uh, Ja, ik, Disney Disney ik had Disney de technisch. Donald Duck. Ja, nou, ja zo'n nou, nou, ja. ja, Disney Disney fan ook. Uh, iets minder mate, maar we hadden wel de Donald Duck. Hebben. Maar... Uh, ja. Waar doel je eigenlijk op? Nou, maar Disney is een beetje onder vuur. Ook natuurlijk het kader van de woke inclusie en al dat soort shit. Mm -hmm. Maar kijk, zoals kinderen onder de zeven jaar in de Verenigde Staten... waar de bakermat van de Disney, die hebben nu een app. En daarin wordt ze afgeraden om Dumbo, Peter, Peter, Pan, Peter Pan en de Aristocats te bekijken. Want er is op een gegeven moment is er een scène in, in, in Dumbo dat de olifant... En daar uh, zingen dus kraaien, maar die zingen met een accent. Oh, het is dus een beetje... Het beetje is een, een Negro spiritual die ze zingen daar. Ja, precies. Met een hoedje op. Het ja. doet zich voor als een... Uh, ja, ja, ja, ja. Ja, het lijkt een beetje op shows waarin in het verleden... dus blanke mannen met zwart geschilderde gezichten liedjes zongen... waarmee het leven van de slaven op de plantage in het zuiden van de Vee... zo'n is van die rieten hoedjes. Ja. Ik kan me die scène wel herinneren. Ja, nou, dat is dus... Het uh, nee, mag een meer over de nee. ja, ja, klaar. Maar ik wou niet voor het koningsbandje, toch? Kinderen met slaporen. Nee, maar het nu even omgaat, Disney technisch, is dat dus Sneeuwitje, die worden ze wakker gemaakt met een kus. Ja, kan niet. Maar die me heeft helemaal geen toestemming gegeven. Me Ja, dat zijn vorm. Geen toestemming gegeven. Wie de Neuk gaat mij nee. wakker kussen. Nee, die joh. Kan ja. niet nee. Ja, ja, Ik kan niet waargaan. Nee, hoe gaat nu. Ik vind mezelf behoorlijk ja, hoog uh, Nee, Maar ik ja. vind dat je wel rekening met elkaar moet houden, maar dit is echt wel een stap te ver, man. Ja. Ja, dat mag niet vlakkeur worden, de prins. Maar we ja. hebben er nog meer voor gekke... Gek, uh. Nou ja, in Zweden is dat dus uh, nu volgens mij inmiddels al uh, wet... dat je als, uh, als vrouw uh, toestemming moet geven aan een vent die uh, escapades maakt. En, uh, om jou dus uh, te versieren. En met alle geval, dus dan moet je even wel het formulier tekenen dat, uh, dat ze daarmee akkoord gaat. Want anders dan, uh, heb jij dus een probleem als gast. Als je daar een vrouw voor ziet en je denkt: Nou, van een wereldwip maken vanavond een beetje zoeken. Ja, dan is het probleem. een probleem, probleem verkrachting, toch? Ja, ja. Dat de dat wet nu gaan. Als ze, ja, ja, ja, ja, okay, ja. Dus maar goed, ook in Disneyland klaarblijkelijk uh, Maar zijn er dan, dan, dan nog meer karakters? Waar we even, wat is Pieter Pen? Waar mag Pieter Pen dan niet? Tinkerbell? Nou ja, dat zit in het. In het, het Te dun gekleed? Uh, ja, waarschijnlijk ja. Seksobject? Holy Dinkerburg. birthday cake, Batman. Are you having a boner? Oh, these are my new tights, Robin. Ja. Ja, Batman kan <laughs> natuurlijk Batman ook, niet meer kan ook niet het meer. Nee. Weet je, de heks. Mensen met fratten. Je kunt echt alles wel een beetje ja. af... Uh, Daarom moet je wel je gezond verstand gebruiken. En ook altijd de context in de gaten houden ja. van de humor. Weet je, humor is helaas... Vaak voor nou, zo'n beetje 90% gebaseerd op het ongemak en ongeluk van anderen, helaas. Ja, maar dat is, dat is humor, weet je. En als je dat nou maar op de juiste meritus kan blijven in... Nou, in God satire kan het nog... Ik kan ja. me voorzien, in satire zal dit altijd blijven, dat is wel het probleem is, maar. Nou, dat zeg je nou. Maar er zijn dus heel veel cabaretiers die in hun vak bepaalde dingen... Doen het niet meer? Nee. Nee, ze kijken wel uit en we weten precies wat het over gaat. Ja. Dat is meestal uh, ja. daar waar mensen iets van fanatiek gaan reageren met, uh, met offermeesters, zou ik maar zeggen. Precies. Dat ja. is een beetje wat zit. Ja. Meestal, Tenminste, dat is wel de grap. Maar aan de, want iedereen heeft zijn hele leven lang grappen gemaakt over geloof. Ja. Fons Jansen deed het al in de jaren ja. 70, om de lachende kerk. Ja. Die zeker de hele katholieke kerk af. Nou, ja, in ook. Uh, Sorry, en dat ja. is er altijd natuurlijk een beetje, een beetje grapjes over gemaakt. Maar ja. goed, de, de laatste stap is natuurlijk, uh, nou ja, uh, we know where. Hé, hey, en uh, ik had... Uh, ik heb nog andere keihard nieuws. Nou? Nope. Ja? Um, kijk, je, hebt uh, dat, je kent dat wel. Uh, nee, nou, je kent dat niet, maar je kent dat wel. Uh, die, uh, die, die Ferry Doedens, die, uh, die acteur, die was weggestuurd bij Goede Tijd, Slechte toen En die is toen. Uh, uh, is die, uh, fans only. only. fans heet dat. Yeah. Daar gaan mannen en vrouwen, die gaan niet helemaal, maar die volgens mij doen ze wel wat handelingen bij zichzelf... maar dan is het niet een soort porno, maar we zitten er wel tegenaan. Ja. En dan betalen mensen heel veel geld voor. Er zijn natuurlijk allerlei mensen die dat blijkbaar interessant vinden. Maar nu is er ook een vrouw in Amerika. Die heeft het gekste uh, uh, baantje ooit, vind ik. Hè? Ja. Uh, ze heeft een speciaal dieet. En dat bestaat voornamelijk uit Mexicaans eten... salade, bonen, asperges en avocados. Deze vrouw <laughs> doet dit al twintig jaar. Uh, ze heeft haar pseudoniem is Emma Martin, dus zoek maar op. Um, en haar werk, haar kinderen weten er niks van. Haar man weet het wel. Uh, ze betalen zeven minuten per minuut voor haar op maat gemaakte video's. En ze verdient daar meer dan 4000 dollar per, per maand mee. En dan moet jij maar raden welke, welke video's deze vrouw uploadt. Een flauwe notie. Deze vrouw laat farts. Deze vrouw laat winden voor 4.000 euro per maand maak daar filmpjes van en zet het online en mensen betalen daar heel veel geld voor. <laughs> je kunt ja, luister, het ja. businessmodel maar zo. Ja precies ja. ja en je doet er verder niemand kwaad mee. Nee ik ga zeggen ik wil ik, maar ja. ik snap het ook wel dat je niet aan je kinderen gaat vertellen. kinderen. nee vertellen? no way maar dan, dan ga ik, dan dan ik even een wel. kritische vraag tussendoor is het uh, duurzaam? Ja, deze wel, deze wel, wel, oh, enorm, ja, het is groen, hè? Ja, ja, metaangas. dus niet zo groen nee. Nee? nee, dit is... Uh, maar ja, ja, goed. Ja. Maar, ja, maar, Ik vroeg maar, maar, af. Nee, maar, maar, ja. voor, luister, er komt ooit een dag dat mensen jou gaan vragen... video's te maken uh, met lichterosie bij me. Dat, dat, Frank, zei gewoon even op camera je snor willen kammen? Er zijn nou wat mensen in Japan die vinden het best wel leuk om dat te kijken. Zijn je je snor willen kammen op een video? Dat is net zo debiel. Ja, dat klopt. Ja. ja, eens. Maar ja... Er, toch een, er is een hele kleine nuance in toch? Want uh, ja, ik weet hoe dat gefilmd is, of hoe dat zichtbaar is. Maar als je gaat uh, lopen afvakkelen op je videofilm... dan is dat huh? toch weer in vergelijking met de kam van de snor, een kleine nuance. Overigens is dat ook een baan, hè? De, de petomaan, ken je die nog? Petomaan. Petomaan, de petomaan, ja. ja, zoek maar op. Uh, de petomaan, dat is die man die van zijn pak op de geweest ook. En die kwam dan uit de viesprogramma's en die ging dan ondersteboven liggen... en die gooide dan talkpoeder. Oh dat ja, die in een bendijnpakje. Ja, ja. een spendex pak had hij aan. Ja, toen ik dat voor de eerste ja. keer zag, die nou... Ik heb ik een halve dag echt helemaal in de toch? Ja. toch? Ja. Deze man verdient ook zijn brood ja. met Windeland. Ja, briljant. Ja. Die lag gevouwen in een hoek van 90 graden... Ja. in een soort groene spandexbroek. Ja. Gooi die uh, uh, talkpoeder op je kont... Ja. en liet de scheep, waardoor je een soort poef... waardoor een soort kleine <laughs> vulkaans ja. van stof kreeg. <laughs> en hij kon volgens mij ja. ook... Ik zal het over de op ik hoef mij me ook melodietjes uh, winden. <laughs> nog. Zeg, <laughs> Ja, dat kan ook. Weet je, dat, ja. Mensen kunnen ja. het, het is boeren, maar ja. deze man kon, uh, kon met, het, met een liedje mee uh, <laughs> Fantastisch, toch? Ja. En wat misschien in, in uh, navolging van die vrouw uh, die, die uh, daar ligt te winden ook aardig is. En dat is dan wel milieuvriendelijk als je ze meteen aansteekt. Ja, dus ja dan is het methaangassen. Afwakkelen. Ja. Ga mij niet vertellen dat jij nooit voor jezelf een scheet hebt aangestoken. Ja, ik heb het wel eens geprobeerd. Ja, ja. En heeft het ja? gewerkt? Nee, ja, ja. Ja, dat dat het bij mij niet. Nee, ik heb vet, het nooit geprobeerd ook. Het blauw vlammetje CEO. Ja, dat is klaar. Wij <laughs> deden, ik denk dat ik 15, 16, weet ik wel. We staan natuurlijk zaken En toen bleek een vriendje, jeugdvriend van mij, Peter Braamsel. weg. Uh, de het? Prinsessenweg, ja. precies. Uh, die bleef bij me slapen. slaap ik zei, Tino, snel! Ik moet een scheet laten! <laughs> <laughs> en ik stuurlijk lucifer aan me laten scheet. Nou, inderdaad, daar ja. kwam een behoorlijk steek van. Maar Peter, die had een badstof pyjama-broek aan. Och, ik je kan je zeggen, ja. <laughs> die ja. heb ik uit moeten slaan ongeveer. Ja, dat hij een uitslande brand Brood had dat ook. Die ik moest gedijen ik uit uitkloppen. Ja. Ja. Ja, uit, uh, uitslande brand dus. ja. ja. Hebben we een liedje? Ja, uh, nee, dat een uh, one-way wind of zo? Nee, of nee er, dat heb ik nee, die, <laughs> ja, hij, had, had er wel, hij had wel gekund. Uh, ja. Ja, die, die, heb ik, nee, die heb ik helaas nog niet klaarstaan. Maar, uh, oh ja, nou, we kan hem erbij halen. We zullen hem er nog even bij halen. Nou goed, dan, dan doe ik dat zo. Maar eerst even. Uh, deze kan denk ik toch ook wel de instemming uh, wegdragen. Toch? van The Golden Earring. Uh, en altijd. Buddy Joe. van de uh, Golden Earring. Hoe kan het ook anders? Hey Hans, oude rups. Wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Oh. Ja! Goedemorgen, heren. Goedemorgen, Goedemorgen, Hans. Nou ja, er is natuurlijk uh, genoeg gebeurd, hè, afgelopen weekend. Uh, we hebben het in dit blokje niet al te vaak over voetbal gehad, maar dat kunnen we niet omheen natuurlijk, met uh, kampioenschap van Ajax. 4-0 uh, van hem winnen, het was voldoende, en de 35e titel was binnen. Heb je één seconde, Hans? Ja. Ben ik tel uh, Frank. Ja. Maar hij heeft een voetbalclub uit Amsterdam. Oh, oké. Okay. Nee, ik ga verder. Hahaha. <laughs> ja, we Weet je wie dat is, Frank? <laughs> ja, die koeien. Aan ja, die, die, die kan, je kan je niet met missen. Ja, <laughs> uh, die, die kon je niet missen natuurlijk door de Rijf, want die Ja, verder werd het sterkste team, hè? Zeker. Maar ze willen aansluiten bij de Europese top. Dat zal nogal uh, lastig worden, denk ik wel. Ja, uh, daar hebben ze net niet genoeg goede spelers. Eén spits van 15 miljoen maak je nog geen kampioen, hè? Nee, daarom. Dat, dat, bedoel, uh, je kan iemand van 32 miljoen halen die, uh, die ook niet goed speelt. Maar uh, ja, het, het, het is toch een lastig jaar geweest voor, voor Ajax, hoor. Want als ik alles een beetje op een rijtje zet, want we het uh, steekincident met Promes, waar uh, de Haller die niet ingeschreven wordt voor de Europa League, we hadden Onana met doping. We hadden de blessure van blind. Hun laag ging weg. Brobby wilde niet bij tekenen, Dus alles bij elkaar. Dat dus ze toch een ja. lastig jaar gehad. Maar, Verraad, steekpartijen, drugs. Feestje op uh, ja. de ja. arena. Ajax ligt natuurlijk onder de vergrootgras. Dat is ook zo. En alles wat daar gebeurt wordt, uh, wordt uh, ja, meteen in de, in de openbaarheid gebracht natuurlijk. Hè. Nou ja, dan had je nog een feest achteraf. Dat zal we Frank wel weten waarschijnlijk. Er zijn 12.000 mensen daarvoor... Uh, ja. Voor, die, voor die arena. En ja Ajax wordt erop aangevallen... dat ze toch naar buiten kwamen met die schaal. Maar ik, ja, ik denk... als ze dat niet gedaan hadden... wat was er dan gebeurd? Jij weet wat er was gebeurd. Hè? Die mensen waren de stad ingegaan... Ja, en hadden het, heel, had het hele centrum gesloopt. Geloof me nou. Dat zijn eenzellige, Die, die, die tikken pillen, die tikken drank. Ja. Die nemen alles van huis mee. Dat zijn idioten. Die gaan, gaan de stad slopen. En je houdt ze toch niet tegen om naar die arena te komen. Nou, daar en... kunnen ze niks vernielen. En daar staan hun helden, dus daar zullen ze echt de boel heel laten. Ja, inderdaad. Ja, ik denk dat ze het toch goed gedaan hebben, want ze hebben het ook niet heel lang gedaan. Nou, ze hebben ondertussen nog wel even een fotograaf van E.P. Uh, ja. Zandalige, ik broer. Nou uh, Maar ja, goed, dat zijn natuurlijk eenzelligen die er allemaal staan. En uh, ja, het is leuk voor ze dat de is geworden. Maar Hans, de hypocrisie ja. zat me wel in de weg. Want op het moment dat ze zeggen het was spontaan... Ja. Kijk, dan lul je. Want ze hadden, namelijk al, ze hadden namelijk al de speakers opgehangen... om verstaanbaar te zijn op dat, dat gedeelte. Dus ze wisten ja, maar... van tevoren dat ze dit zouden doen. Dan moet je niet lopen fucken. Dan moet je niet zeggen dat het was spontaan. Want je gaat niet spontaan de box ophangen... om een praatje te houden. Ja, maar ze wisten natuurlijk dat daar gewoon 10.000 mensen in zouden komen. Ik bedoel... Die hou je gewoon niet tegen. Die komen dan. gewoon Nee, dat ja, klopt. Maar dat wist, maar dat wist, dat wist de burgemeester van Amsterdam. Dat ja, wist het bestuur van Ajax. Dus ze hebben allemaal boter op hun hoofd. Ja, klopt. Ja. Nee, dat, dat is ook zo. Ja, dat ja, gebeurde bij de buren ook. Hè. Ik bedoel, ja. uh, daar hoor je niemand over. Maar daar stonden ook gewoon een paar duizend mensen te horen en te doen. Dus ja, ja, ik weet het niet. Ja, maar dat zijn Friesen, die krijgen geen COVID. Ja. Ik denk dat het anders toch uit de hand gelopen was... ergens anders in Amsterdam. Dus Zeker, daar ben ik van ja. overtuigd, ben maar, overtuigd. En het is ook de wet van de grote getallen natuurlijk. Als je je, je motorbuddy gaat begraven... en niemand van de 150 man heeft een helm op... gebeurt er niks. Als er drie zonder helm rijden... en je bent met z'n vieren, dan krijg je die drie in print. Ja. Dus ja. het is een beetje inderdaad... Ja, dat, wat dat betreft heb, mag ik blij zijn, denk ik. Ik ben niet zo van het voetballen... maar dat we Zandvoort mee hebben... een keurige ja. club, je leest er nooit wat over. Als ik Stand voor mee wil zegt dan kijk een klap op mijn hoofd ja? huis, Want Je moet het ook nog steeds Stand voor mee. Het heet, heet het niet meer. Ik ken alleen maar, TZB, tienzijken ja, een biggetjes. Ja, en, ja precies, ja, dat was ik dan weer. En de weten Hans ook alles van. Alle katholieken gingen naar TZB. Maar wat ook wel weer grappig is: wel, het is natuurlijk een soort gecontroleerd, wat ze ook doen met brand, wat de brand weer ook doet. Ze laten het gewoon gecontroleerd even uit laten branden. Dat is wat ze ja. Nou ja, dat is, dat is denk ik een, heel goed wat ze. Prima. Heb je, uh, Prima. Doe, uh, ja, niet anders. We nou ja, hebben een hele ander verhaal in, in, in Manchester, die we dat gevolgd hebben. Voor de wedstrijd Manchester United Liverpool. Liverpool waren gewoon een paar honderd gasten die braken in dat stadion in en waardoor die wedstrijd niet gespeeld kon worden. Nou ja, die hadden natuurlijk wel, uh, die wilden gewoon de familie Glezer, een Amerikaanse uh, hele rijke familie. Die uh, hebben Manchester United in 2005 gekocht. En uh, ja, die willen ze weg hebben. Want uh, ja, ze, ze, ze waren ook voor die super League. Hè, uh, waar die, waar die, waar die uh, de supporters ook helemaal niet mee eens zijn. Ja. Maar die familie Gleeser heeft dus in 2005 voor 790 miljoen pond uh, Manchester United gekocht. Van Abramovic, maar Ik dacht dat hij de eigenaar nee, was. Van het, nee, die nee, is nee, van is Chelsea. Chelsea. Chelsea. Ik hoor net ja, het Chelsea. Ja, Chelsea. Maar die 790 miljoen pond, dat was geleend geld door die familie Gleeser. Ja. En die hebben ze direct in Manchester United gestopt. Waardoor die eigenlijk met die, met die grote schuld... Uh... Ja, en ze hebben wel zichzelf dividend uitgekeerd. Dat is toch ja. heel knap. Ja. Dat doen die jongens op Wall Street zo. Het is gewoon echt een business te rip Ja, te ja maar het is ook een industrie. Ja, het is heel, op zich heel knap natuurlijk. Hè. Maar ja, dat, dat, dat, dat geld met die superlijke zo, ik weet het ook niet hoor. Ik bedoel, uh, het wordt er niet leuker op in het voetbal, laat ik het zo zeggen. En uh, jou maakt het niet uit, Frank, want jij, jij hebt helemaal niks met voetbal. Maar... Voor de echte liefhebbers worden het er niet leuker op, al een paar, zonder te zeggen. Nee, dat vind ik het mooie ook, Hans, om dat meteen maar even dat bruggetje te maken... met uh, de Formule 1-gaanhangers. Weet je, of je nou voor uh, Ricciardo bent, of voor Hamilton, of voor Max... ze gaan elkaar niet uh, de hersens inslaan op de tribune. Dat vind nee, ik dan wel nee. weer mooi van, uh, van de Formule 1. Ja. Nee, Buiten het mee. spectaculair natuurlijk. Uh, voetbal blijft natuurlijk de nummer één sport in de wereld. Ik, laten we daar wel... Ja, ja. Maar wel een sport, sport. Ja, een ja, cellige sport. Nou ja, we spelen met de elf, hè. Elf cellige sport eigenlijk. Nou <laughs> ja, dat Wat vang ik wel een punt natuurlijk. Kijk, merk Amerikaanse baseball of voetbal of weet ja. ik veel, of rugby... Uh, daar gebeurt niks langs het veld. En, ja, het dat is de de enige sport waar ze elkaar, elkaar op de muil slaan ongeveer, is voetbal. Is voetbal, ik ben je het ja, eens. Ja, ja, ja, ja. Dat, is, dat is waar. Nou, voor 1 gebeurt het gelukkig niet. Uh, we hebben een mooie race gezien in uh, Portugal. Um, ja, uh, wat... Wat, wat is er nou met dat asfalt aan de hand daar, Hans? We dat nou, dat de... hebben vorig jaar een nieuw asfalt neergelegd en uh, daar zijn we nog niet ingereden, waardoor het uh, veel te glad is. Zeg maar, dus. oh. En dat is in Turkije ook zo, waardoor die uh, wagens heel moeilijk om die baan te houden zijn. Hoe uh, kun je asfalt inrijden, Hans? Door gewoon met een auto er gewoon drie dagen lang overheen te rijden? Wat, ja, bedoel... ja, ja daar komt het meer rubber op te liggen, waardoor je meer grip ja. hebt. Uh, maar met alle techniek kun je toch, een, dat, dan kun je toch zorgen dat die, auto, dat die baan... Of ben ik nu, ik ben wel een leek. Maar... Nou ja, ze hebben wel speciale banden die daar beter mee om kunnen gaan. Dan, dat klopt, ja. Maar ja, het feit is dat wat Hans zegt, dan klaarblijken. En hoe gaat het dan in Standvoort? Met, met het asfalt? Ja, ja, Zandvoort uh... is ook is zoveel uh, is twee jaar geleden al neergelegd, dat ja. nieuwe asfalt. Waardoor het helemaal al, eigenlijk al ingereden is door uh, heel veel races en, en dit wat er allemaal gebeurt. Maar uh, dat, daar verwacht ik eigenlijk niet zoveel problemen mee, moet ik zeggen. Waar Max ze wel meer, meer problemen mee heeft, zijn, zijn, zijn die baanlimieten. Ik bedoel, hij heeft in, uh, in uh, kwam hij iets buiten de, buiten, buiten de baan en uh, vloog iets gevecht met de Hamilton. Uh, in Portugal, uh, afgelopen weekend, uh, hadden hij geen pol, omdat hij ook iets buiten de baan ging. En in de race werd zijn snelste ronde afgenomen, omdat hij ook ietsje buiten de, buiten, de, buiten, de, buiten de baan ging. Dus hij moet daar toch een beetje, een beetje op letten, want ja, er zijn gewoon regels geworden. Je kan zeggen van uh, een beetje overdreven allemaal, maar ja, de regels zijn regels, wil je maar zeggen. Ook in die Formule 1. Uh, nou ja, goed, uh, Mercedes blijkt, lijkt toch licht dominant, zullen we maar zeggen. Want ja, ik denk dat hij een heel moeilijk jaar krijgt toch een stap. Ik hoop dat het heel spannend wordt. Maar Hamilton, uh, ja, die, die sla je toch niet uh, zomaar om, moet ik eerlijk zeggen. Even een retorische vraag, Hans, wellicht. Maar stel nou, je, Max die zou uh, met een ster uh, rijden. Zou die dan die Hamilton zoekrijden, of uh, kan je dat niet zo stellen? Ja, met een Mercedes, als ze samen allebei een Mercedes zouden rijden. Ja, volgens vader piquet wel. Ik denk dat ze erg aan, aan elkaar gewaagd zouden zijn, hoor. Ik uh, denk dat ze qua, qua rijden, qua, qua talent... Uh, niet zo ver van elkaar afleggen. Nee, dat liet hij toch wel zien in Portugal. Die Hamilton. Ik bedoel, we, we. lopen ja. altijd te zeggen dat het een pieper is en dan loopt altijd die jank over zijn boordradio. Ja, mijn bandje trilt ja. of mijn remmetje doet dit niet. Hij, hij zoekt altijd iets waardoor iedereen gaat kloppen. Maar hij heeft wel gered, want dat is een slecht voorbandje. Het is best een janker, ja. Ja, ja, maar het ja, is wel fenomenaal. Ja, gelukkig, gelukkig hebben we een, een, een strijd zeg maar. Heen, ja. heen. Dat is de, beter dan dat er een, iemand de toren al boven uitstijgt. Maar we hebben daardoor ook een hoop kijkers. 2,5 miljoen kijkers waren er ja. afgelopen weekend bij Portugal. En dat zijn er toch een hoop hoor, in Nederland moet ik zeggen. Mm. Hey Hans, heb jij genoten van hier? Want dat vond ik ook wel weer een grappig moment. Uh, uh, uh, een, een, een, een gierende Mick Schumacher die voor de 17e plek iemand inhaalde, die Latifi. Ja, ja, ja. ja dat is toch ja, maar, fantastisch. Ja, je moet het zo zien. Het is natuurlijk een klein team, dat Haas, en elke uh, ja. wagen die ze inhalen, dat wordt, uh, wordt gevierd als een... Aankomen een, is al een genotje, een, een, een, een, een genotje ja, toch? Ja, ik bedoel, ja. Nou ja, goed. Uh, het is leuk voor de jongen dat hij dat iemand in kan halen, hè? Ja. Al is het maar een bilje. Ja, toch, ja maar, dat <laughs> maar hij wordt zijn hele leven alle kanten voorbij gereden en nu haalt hij zelf iemand in. Ik kan me dat wel voorstellen, hoor. Ja, tuurlijk. En dan ben je nou, toch hartstikke blij dat ja. gebeurt. Ik bedoel, uh, en het was toch een mooie inhalatie ook, moet ik zeggen? Zeker. Nou ja, we gaan nu naar Spanje. En uh, uh, kans op lichte regen, zag ik, 35%. Circuit de Catalunya. En uh, nou ja, daar is eigenlijk de, de, de grote uh, doorbraak van Max. Max, van... ja, dat zou zijn vaf. de dus circuit moeten zijn, of is dat ook een beetje voorwaardig? Ja, voor het waar... zijn circuit en uh, 2016 met die Toro Rosso, de eerste overwinning daar... Uh, het squee ligt hem wel natuurlijk. Hè. Dus ja, wellicht dat uh, Max weer zien uh, uh, op de eerste plaats. En dat zou leuk zijn, want dan staat het weer. Uh, vrijwel gelijk. En, uh, hij moet een beetje uitkijken met die, met die banenmieten. Dat is het enige. Ja, hoe, hoe meer overwinningen in de aanloop naar ons uh, F1 circus hier in Zandvoort, des te mooier is het. Ja, nee, dat is, zo, dat is zo. Maar ben jij meer van het biljart, uh, Frank, of niet? Driebonden. Nou, ik, ik ben een beetje een wandelend anachronisme. Ik leef nog in de zestig en 70er jaren. Ook met mijn voertuigen en zo. En voor de rest, met, met sport heb ik sowieso helemaal niets. ik niet wil zeggen dat niet ik niet beweeg. Maar dus ik beweeg voldoende. En ik heb een fiets. De enige die uh, Dolf niet te pakken heeft gekregen in, in die jaren. Dus daar fiets ik een beetje op de dorp. En, maar uh, en, maar ga je, vind je ook mensen die een berg op fietsen... Vierrennen vind je ook niets? Nee, ik heb er helemaal niets mee. Ja, ik durf bijna niet. Waterpolo? Nou, ik heb uh, twee weken aan waterpolo gedaan. Toen ben ik mee opgehaald Een paard was verdronken. Onder <laughs> Onderwaterhockey, dat ja, is ook niks voor jou. Uh... Nou, zo'n zo petje met zo'n nummer zou je wel staan. Dus die ja. grote, ja. grote kop. Ja, van je, bent, je, je hebt wel een beetje een uh, looks van een waterpolo-speler. Ja, dat zei Wat? je nog, ja. Ja, ja. ja goed. Ik zei het miljarden omdat we ook het WK snoeken hebben gehad. Oh ja, ja, ja. Dat, dat... ja had je dat gezien. Het uh, maar... publiek zat erbij, geloof ik, hè? Wie heeft er gewonnen in die Shelby? in in uh, Selby, het gewoon niet oh, uit. Ja. ja, geloof ik en, uh, ja de, uh, ja, je bliep, dat klopt ja, maar ik zeg die, hoe, van die hele zaal om profvol hè. Ja. Oh, da, 900 man. Ja, ja. Oh, goed. De en uh, nou ja, goed, uh, zullen we zullen afwachten wat daar weer voor besmettingen uit uh, voortgekomen zijn. Wat, uh, maar jij, Hans, jij houdt van alle sport, uh, dus ook voor snoeker. Ja, ja toch? Je houdt het wel van snoeker, of niet? Nou, snoeker vind ik leuk, ja, ik vind het een beetje saai, maar. Uh, ik vind het wel heel knap hoe je die ballen... All Een kijktip en die staat volgens mij op YouTube... is uh, Ronnie, uh, Ronnie O'Sullivan's American Hustle. Oké. Okay. Dat is namelijk Ronnie O'Sullivan. Is, zoals je weet, zijn, zijn bijnaam is de Tornado of zo. Want hij is de snelste... The rocket. rocket. de Rocket, ja. Tornado, Rocket, Tomato, Tomato. Yeah. Maar in ieder geval, hij speelt onwaarschijnlijk snel. Uh, maar hij is natuurlijk vier keer wereldkampioen Snoeker geweest. En die gaat yeah. naar Amerika. Maar in Amerika zegt Snoeker helemaal niks. En dan gaat hij yeah. in die poolhole... <laughs> Gaat die, gaat die, gaat die poolbiljarden tegen gasten om geld? Ja, dat, <laughs> dat is echt hilarisch om te zien. Ja, dat dan speelt hij tegen de wereldkampioen, En zegt, wie is die m'n <laughs> En dan begint hij met een paar slechte... Dat kent Hustle, ja. met die film ook. Dan gaan mensen heel slecht biljarten... Uh, ...begin je voor, om een tientje te spelen... ...en op een gegeven moment denk ik, nou die gozer, die, die, die til ik even. Ja. En uiteindelijk gaat het om 100 dollar... ...en dan word je helemaal ja, ja, ja, ja en Mooi. Dat heet een hustle. Ja. En hij gaat die pool... ...en dat is best wel leuk om ja. te zien dat die mensen ...zo die gozer kan best leuk tikken. Dat ja. klinkt ja. Ja. nu wel goed. vier keer dat ja. kan. Run Yourself ja. American ja. Hustles. Dat is een hele okay. aflevering. En erg leuk om naar te kijken. Goeie tip, uh, die. nog goede tip. Ja. Oké okay, jongens, nou veel plezier. We die keer Tot de... volgende week. Hans, bedankt. Goeie uitzendingen. Thanks. Bye bye. Want we hadden het even over die platen die hier hangen. Want, ja, uh, dat, we hebben... uh, want daar werd uh, afgelopen zaterdag nog een opmerking over gemaakt. Uh, oh, uh, ja, wie betreft. heeft het gedaan? En uh, toen zei ik, Marcel Busser heeft, uh, heeft het uh, over. En ja, Tino Staaie mijn... heeft vandaag geleverd. Ja, ik was bij mijn neef, Marcel, in, de, in Rabbel. En toen uh, zag ik die, uh, hij is natuurlijk een, beetje formule, een klein beetje formule 1 thema. Ja. Uh, en hij had deze uh, uh, prachtige geprinte uh, uh, doeken van Oud-Zandvoort. Nou, die hangen we gewoon hier op. Die muur, ja. zo, die muur was een beetje lelijk daar. Dan hangen we, ik hoef we niet te schilderen dan hangen we hem ervoor. ziet het niet. Ja. Maar ja. er zit dus een, een oude foto van de watertoren in het ja. landen, Dat is met Frank over waar hij gestaan heeft. Die stond dus blijkbaar op het Vafouwtjeplein... door het Dirk van der Broek parkeerterrein... ter hoogte zo'n beetje vlakbij waar vroeger de tandarts doorgeest zat. Ja. Hm. Maar er stond dus ook heel groot turmak op die toren. Ja. een tab tabakding stond er. Maar ik liep van de week liep ik langs de oude uh, watertoren. Die is natuurlijk ook helemaal dichtgetimmerd en gesprek. Wat gebeurt er? Daar hou ik ook weer mee, want er wordt een um, heel dink gebouwd, huisverhaal. Uh, wat, wat ik ervan weet, is dat ze dus uh, bezig moeten zijn om die uh, buitenlaag die moet aangepast worden. Sowieso, want die bakstenen ja. komen naar beneden. Dus uh, het is niet een risico. Staan, uh, het blijft wel staan. Ja, dat is wel de bedoeling. Um, ja, en dan moet daar uh, op termijn daar ook die woningen gaan komen op dat uh, plein. Daarbij dat met de ja, beste Ja, wat hebben die woningen met de waterstof? Nou ja, op? het is een soort dat noemen ze net in de, de Amerika een package deal. Oh, Heer, je, je krijgt op een gegeven moment. Uh, het is ook een, uh, geloof ik, een monument, een beschermd uh, monu een gemeentelijk monument, wel te verstaan. Ja. Dus je kan er niet zomaar eventjes zeggen van de sloopkogel uh, erop en uh, dagwatertoren. Nee, we hebben natuurlijk heeft een restaurant in gezeten. Ja. Er regelmatig geweest. Hij zat uh, uh, Graaf heeft er gezeten met zijn uh, ja, een ja, ja. volgens mij. Ja. Maar die, volgens mij moest je ook een symbolisch huur betalen. Dat weet ik niet zeker. dan ja. ah, ja. nou, heeft die watertoren gekocht of voor 1 voor euro. Ja, dat was het. Je mag ja. hem dan kopen voor 1 ja. euro, wat al vaker gebeurt. Ja. Ik ja. weet van château kan Prachtig kasteel in Kanariem slak grens met Maastricht. Ja. Die Oostweg heeft allemaal van die maar, die kocht het ook voor 1 euro. Aha. Maar met, wel met de verplichting om, om er 6 ja. miljoen in te stoppen. Om het <laughs> Opgelegd door de gemeente. Neem ik aan, als het een gemeentelijk monument ja. betreft, en waarom heeft de gemeente het dan zo laten verwaarlozen? Ja, een dat, is nou, uh, dat is nou, dat is onderdeel van het steekspel. Ja. Wat, er, wat er zich afspeelt. Hè, van die grond, ja. die moet natuurlijk uh, ge gekocht of verkocht worden. Nou, daar is nu een hoop uh, gedoe over. Want uh, de, de, de, um, uh, de architect die zeggen van, hey ja, uh, wij hebben de prijs ervoor. Maar de gemeente zegt, nee, we willen dat onafhankelijk eventjes uh, laten uh, controleren. Dat, dat, uh, dat de prijs die jullie daarvoor uh, vragen, wel ja. de goede prijs is. Ik ja, kan me wel iets bij voorstellen. Maar, ja, normaal doet dat dan natuurlijk eigenlijk de exploitant herfst. Kijk, ja. toen het ja. restaurant erin zat, bovenin, in de Watertoren... Ja. Ja, dan moet degene die het restaurantexperit ook zorgen dat het volgens mij... Uh, want het was toen van de waterleiding. Misschien dat zij verantwoordelijk zijn. Uh, dat was van de WLZK. Ja, dat was en, de ja, waterleidingbedrijf ja. Zuid-Kennemeland. Maar die is opgegaan in de PWN. Want uh, daar ben ik zelf nog uh, getuige van geweest. Dat, uh, dat PWN, WLZK, uh, dat werd één bedrijf. Dus dat WLZK-verhaal dat we was toen over. En ja, die watertoorden, dat uh, werd ook afgesloten. Heeft u nog meer afkortingen voor me? Uh, TZB. Ja. Eh. MAW. Nou, Ja, ze kunnen wel even doorgaan. Ja. Uh. Hey, de uh, MCD. ken je dat of niet? Uh, de MCD. De, de McDonald's. ken je dat of niet? Ja, dat weet ik. Uh, Kom je daar wel eens? Eh. Uh, ik, ik niet. Frank? Ik denk één keer per jaar. Ja, precies. Uh, ik, ja. Ik, ik, ik moet ja, dan, je, wel, je natuurlijk uh, Het klassieke verhaal van. Heb je ooit dat, dat filmpje gezien of die foto's van die man? die na 14, jaar lang, uh, na 14 jaar na dato een, uh, uh, uh, een hamburger uit zijn jaszak trok... die aan de kapter was blijven hangen. En die was nog helemaal goed. Alleen het augurkje was erop Voor de rest van de Dus Het was nog gewoon een soort. zo... Gemumificeerd. Ja, gemumificeerd. Maar, nou, dat, dat geeft wel even aan. Ik bedoel, ik, ik bezondig ook wel eens aan. Yeah. En dan ik bedoel... Maar het is natuurlijk onwaarschijnlijk een bagger. Ja, maar goed, is, dat weten we. Duivel van de uh, veneugen, ja. Maar dat, is, dat geldt, geldt voor alles. Dat natuurlijk, uh, ja. Slechte dingen zijn natuurlijk ook toch mee. Maar er is één man in Nederland. Martin Nijkamp, die kent hem niet? Is er uh, familie van? Ja, zeker. Nee, dat oh. weet ik veel. Uh, <laughs> maar de, de, de, die had een geintje met zijn vrienden afgesproken. Uh, en uh, die heeft inmiddels, meneer Nijkamp, een plakboek. Waarin <laughs> hij alle McDonald's-restaurants van Nederland heeft bezocht. Wat is er mis met je? Ja, hij, ja uh, hij heeft alle, van elk alle bezoek heeft hij een bonnetje bewaard. En hij, uh, meestal at hij kipnuggets. Hij heeft niet overal een minuutje genomen. Want, ja, maar, dus 225 McDonald's restaurants heeft hij bezocht. <laughs> Allemaal. Ja, ik denk, ja, die man alleen maar blij kan zijn dat hij niet in Amerika woont. Ja, maar... Nee, ja. Zien, ja, dat... Maar, de, maar die man, hij is natuurlijk wel ja. het doel in zijn leven kwijt. Ja. Ja, zelfs als je een puzzel van duizend stukjes legt, als je daar drie maanden mee bezig bent, je ja. klaar. We hebben van de wat zaken nu... het einde van het vermaak, ja. Ja, maar hoe kan ik Burger King doen. En dan ook, um, dat kan natuurlijk nog wel, ja. Weet je, kijk, kijken wat verschillen Zijn er meer Burger King-zaken dan McDonald's-zaken? Of weet, ik op, niet. weet je De dat beste Burger King ter wereld, volgens ja. mij, is die, dat weet jij volgens mij, op Schiphol. Dat, ja. Daar gaan de meest dat wil zeggen als Schiphol open is. Ja. Daar worden de meeste Burger Kings, geloof ik, uh, van Europa of van de wereld verkocht ja, in Schiphol. Ja, klopt, ja. Het ja. is niet normaal, toch? Ja, inderdaad. En een twijfel had ja, ja. ja. Ook daar kwam ik misschien één uh, keer in de drie jaar misschien wel. Maar, maar weet ja. waar die ligt op Schiphol. In, in, in de, ja, in de het centrale een, hal. staat door. inderdaad in mijn beleving altijd, stond daar volk. Ja. ja, maar ja, als het de best bezochte ja. Burger King van de wereld is... dan uh, lijkt me sterker dat het daar rustig is. Ja, nu kun je er naartoe. Ja. Ah, ja, ja, ja. Maar goed, we hebben allemaal onze kleine. On uh, ja. zegt. Jij hebt nog een kletsmejor? Ja, ja een nou, ja. Ja, ja. uh, kletsmejor uh, wil ik wel, maar uh, ik heb ook nog iets anders. Want uh, Vincent Price, zeg je dat wat? Vincent Price. Oh, dat klinkt als die horroracteur. Ja, ik ja, ken wel die, die en, Christ en Christopher Lee, ken je die ook? Vincent Price en Christopher Lee die speelden altijd Dracula film. Ja, ja. ja. nou, uh, ik denk dat ze gezelschap gaan krijgen. Want uh, er is een, uh, een jongetje in, uh, in Canada, in Ontario... die heeft uh, het wereldrecord gebroken met de grootste melktand. Dus ik zou wel willen weten hoe die er dan uitziet, die grote melktand. Of dat uh, inderdaad een beetje in de buurt komt... wat uh, de heren ooit uh, daar uh, hebben Ja, Dat waren hoektanden, hè? Ja. Dat was geloof ik twee centimeter, hè? Twee en half, uh, ja, of iets. Behoorlijk. Ja, behoorlijk. Dat is een behoorlijk uh, grote... tand. Geen seks-tand, hè? Dan je kun je wel lekker een, nee, nee, nee, nee. een appeltje schillen. <laughs> ja. Tja. Heb je nog een leuk plaatje, Ja? Uh, ja, want jij had het over de, de ene... Wat was het? Het symbolische bedrag van Camille Oostwegel. Van uh, Chateau Neerkanne. Nou, daar heeft dit nummer wel iets uh, mee te maken, hoor. Want... De videoclip die geschoten is, die is voor een deel ook daar gemaakt oh, okay, in okay. de Chateau Nierkant van Stevie Nix en Rules oh. on Fire. Uh. Dat was uh, Stevie Nicks. Uh, het is maar niks. Het is niks. Nee, maar uh, het maar, is het. Maar goed. We hadden het net even over, uh, over het, uh, het werk. Hè? Over jou, jouw programma's die je ja. eerder hebt gemaakt. Ja, ja. Voor, voorafgaand aan dit, uh, deze carnaval ja. Ja, ja. Dus jij hebt het aardigheid in de radio maken. Heb je ook altijd lol gehad in je werk? Eh... Uh. Deels. deels? Ja, ja, ik bedoel, deels heb ik dat, uh, heb ik dat uh, gehad. En op een gegeven moment was ik er uh, na, na 25 jaar was dus ik er wel klaar. Goed. Nee, ik heb... Uh, nou ja, mensen weten. Ik heb bij de KLM meer dan 43 jaar gezeten en een sublieme werkgever. Ik heb met heel veel plezier, hmm. kijk ik daar nog altijd uh, op terug. Hmm. Nu gepensioneerd inmiddels. Maar... Uh, Weet je, ik, ik ben gek geweest op mijn werk altijd. Ik had een hartstikke leuke baan en ook een heel bijzondere baan, best wel. Mm -hmm. Maar ja, om nou, weet je, als op een gegeven moment Mitchell werd geboren in 1986, mm -hmm. dat de heden is van mijn werk trouwens, was ik uh, helemaal gek. Maar er was natuurlijk geen, geen haar op mijn hoofd, weet je, om, om uh, mijn zoon te vernoemen naar, uh, naar mijn werk. Nou, mm -hmm. daar denk ik dus een man in Indonesië die die dacht daar anders over. <lacht> Want die man werkte klaarblijkelijk bij het Statistical Information Communication Office. Maar hij dacht nou... Tot zover het ritme Via de kabel op 104.5. De eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur.